Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Leerlingen in groep 8 rekenen weer op het niveau van voor corona. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. Dat is goed nieuws, maar er blijft werk aan de winkel volgens de directeur. Aan de andere kant zien we dat nog maar een derde van de leerlingen het afgesproken streefniveau behaalt. Terwijl daar de landelijke ambitie was om twee derde van de leerlingen dat niveau te laten bereiken. Dus daar kunnen we nog niet tevreden zijn. Om de rekenvaardigheden te verbeteren raadt de inspectie scholen aan om een rekencoördinator aan te stellen. Teleurgestelde gezichten in Zandvoort. Vandaag werd bekend dat de Formule 1 daar na 2026 niet meer terugkeert. Daar baalt deze lokale ondernemer van. Die had juist heel veel omzet tijdens het raceweekend. Het is een van onze twee beste weken. We waren open van ochtends tot avonds. Uh, het was gezellig in het dorp, mensenaardig, geen rottigheid. Nee. Goed georganiseerd. Uh, de meest groene Grand Prix die er was. Nee. Alles op de fiets, of de trein of lopend. De organisatie van de Dutch Grand Prix zegt te stoppen op het hoogtepunt. Ze zijn bang dat ze het over een paar jaar financieel niet meer rondkrijgen... als Max Verstappen dan misschien niet meer mee zou doen. En goed nieuws voor iedereen die wel eens zo'n een rondje hardloopt... de racefiets pakt of naar een festival gaat. Over een tijdje kun je voor je de deur uit stap checken of het wel verstandig is. Het KNMI komt met een hittekrachtindex. Dat is een waarschuwing voor hitte dus. Dat is een maat die zowel de effecten van temperatuur... luchtvochtigheid, warmte van de zon en wind allemaal met zich meeneemt. En we drukken dat uit in hittekracht... omdat we daarmee de impact van de hitte in een makkelijke manier willen gieten die door veel mensen meteen begrepen wordt. Het kan onder meer handig zijn voor ouderen en andere kwetsbare groepen... maar ook politiemensen en andere hulpverleners kunnen er iets aan hebben. Zij hebben snel last van de warmte... omdat ze dikke, beschermende kleding dragen. En het weer nog een beetje van alles wat. Er is veel grijs vandaag op sommige plekken kans op een buitje... maar het is ook vaak droog, met soms zelfs een heel klein beetje zon. Het wordt 5 tot max 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Met nu, jouw keuze, ZFM. Welkom bij tweede uur of derde uur, moet ik zeggen, van Duifzaag de Week door. Ja, ook Rappel gaat het merken natuurlijk, de omzet vanwege de Grand Prix. Maar dan gaan we gewoon een uh, internationale radio uitzending organiseren... en dan loopt heel Nederland loopt naar Zandvoort om uh, een glimp op te vangen van... Uh, de DJ's van ZFM Zandvoort. Ah, we vinden vast wel weer iets in het dorp als die Grand Prix verdwenen is. En misschien gaat het helemaal niet door. Misschien blijven ze. Hoor. Dat Je weet het maar nooit in Nederland. Niet zo veranderlijk dan de mens... Ja, want die uh, Grand Prix die smaakt toch een beetje naar honing. The taste of honey. Vertolkt door uh, Herb Albert en zijn Tijuana Braas. Ook oh, Grand Prix. Waarom ga je? Nou, weg. Nou, weg. O, oh, Max. O, oh, Max. Ja, dan gaan we op het rechte eind. Dan gaan we op het rechte eind. De kopje aan, Max Verstappen ligt voorop, hij ligt voorop en hij nadert het doorzaam nog voor de laatste ronde. En de mensen op de tribune zijn helemaal buiten zinnen, zijn helemaal buiten zinnen, oh kijk eens even, je gaat niet nog ooit aan de kopje houden, Max, daar gaat het winnen, ja ja, Max Verstappen gaat winnen. Nou, even nog, uh, de live van vorig jaar was Nou, voor alle mensen die zitten te huilen, heb ik hem eindelijk gevonden, hoor. José Feliciano met Feliz Navidad. Kristallige. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Romero, Marco y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Campini. Feliz Campini. Feliz Campini. Prospero año y felicidad. Feliz Grampini. Feliz Grampini. Feliz Grompini. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Navidad Ja, maar wie dat? Prosperos Anto de Felicidad. Ja, ben je allemaal een beetje triest natuurlijk... Hè, dat die Grand Prix daar moet gaan verdwijnen... want ja, Sinterklaas, ook Sinterklaas... had aandelen uh, in de wereld van de Grand Prix. Luisteraars, u mag het geloven of niet... zullen wij namens Sinterklaas... een briefje sturen, een letter sturen... Uh, naar de organisatie van de Grand Prix. Give me a ticket for an aeroplane ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a going home the De Grand Prix, we snooken ze naar Letter De chocolade werd er een briefje, hè Got, briefie, got to get back to my baby Lonely days are gone, I'm a going home Oh, my baby used to me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without the no can't you see i got to get back to my baby once more anyway yeah me a ticket for an airplane ain't got time to take a fast train the days ago i'm all going home But my baby used to me a letter when she wrote me a letter said she couldn't Can't you see I got to get back to my baby once I'm more? Anyway, yeah, give a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast trip. Lonely days ago, gone, I'm a going home. My baby is still me kid, Oh, My baby is still a kid, yeah. on you Zeg, daar voor te Wat het mij betreft is het allemaal oké, okay, hoor. Dus gaan we maar even lekker voor zitten. Dan gaan we nog zo'n uh, depressief plaatje draaien van Roy Orbison. Die heb het erover. Het is allemaal over. Het is Your over. Baby doesn't love you Ze haalt hij meer van je. Anymore. Golden days before they end. Rips to the wind Rusland Putin, die stuurt alles in de spion die je naartoe luistert. Ik heb het niet uitstaan. I live and head my house Near to Camp Kennedy Where she is on hand to be Looking for a secret weapon Unknowing what would happen The Russians fight and I. Most a kind of sex. Let no man give a chance to relax. Hang around my surroundings, watching unascended boundings. Couldn't stop myself to ask her in. Russia shouldn't know where she's been. <coughs> uh -huh. De Russian spy and I, we both wonder why. The world is split in two. Kan zomaar gebeuren en dan gaan we gewoon even hippie hippie op shaken. luister. Oh, okay. King Blue Jeans met de hippie-hippie-shake. Ja, nou, als het met die Grand Prix allemaal doorgaat... en ze gaan stoppen, dan kennen we... na de laatste Grand Prix, kunnen we zeggen... ja, het feest dat nooit gevierd werd, luisteraars. Hoewel hij aan de stad het land had... bewoonde hij een fletje.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 Ja, Ziel de Korte, uh, hij uh, heeft hele mooie liedjes gemaakt, dat blijkt maar weer. En dit was uh, het feest wat nooit werd gevierd, luisteraars. Eigenlijk wel jammer, hè, dat, uh, dat feestjes nooit worden gevierd. Dat moet eigenlijk helemaal niet plaatsvinden. Uh, we gaan toch klein, nog een klein beetje in de kerstsfeer gaan we blijven. En dat doen we met uh, Mary, Marie, hè? Tante Marie, was an only child. Het wordt gezongen door uh, niemand minder dan Art Garfunkel. Ik kreeg zojuist een prachtig pakketje met hele mooie zelfgemaakte kerstkaarten uh, cadeau. Ja, ja. En uh, gemaakt door uh, de partner, de vrouw van uh, Hans Wassenaar. Janni, ik weet dat je meeluistert. Uh, ik ben daar bijzonder blij mee. En ik vind het fantastisch uh, hoe je dat allemaal uh, zelf uh, creëert. Al die, uh, ja, dat zijn een ware kunstontwerpjes. Uh. Je man die knikt bevestigend. Want die wordt dan altijd de deur uitgestuurd, heb ik begrepen. Dus je moet dan... Ga jij maar een straatje om, want ik heb nou geen tijd, want ik ga nou kerstgaarten maken. <laughs> nee, zegt hij, nee. Hij zit met zijn hand op zijn voorhoofd. Hij schaamt zich niet. Nee, nee, dit is allemaal flauwekul natuurlijk, Johnny. Nee, maar nogmaals, hartelijk bedankt, want ik ben daar echt heel blij mee. En hoe blij ik ben, dat ga ik ondersteunen met een leuke conferentie. Want het is half... 12 En dat betekent uh, dat we gaan genieten van de Theo Laatst loop ik op straat. Er Sta staat opeens een uh, voor mij een totaal onbekende man voor me. Die, die, die kijkt me aan en die zegt... Uh, ik ben dakloos. Ik zeg, nou, je, je legt wel heel erg de nadruk op dat wat je niet hebt. Huh? <lacht> nee, uh, of ik dan wat geld had. Ik zeg, nou, dat... dat kun je wel zeggen, ja. <lacht>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 Dan is het wel duidelijk dat hij nooit op koopzondag in Eindhoven is geweest. Ja. Weet je, en als ik, als ik eerlijk ben dan... Weet je, vaak interesseert hem ook gewoon niet. Je ja, dan lees ik in de krant dat er een of andere oorlogen gaande is tussen, tussen de, de, de Hutus en de Tutsis. Weet je, het enige wat ik denk is, hé hey jongens, we zien eerst eens een betere naam, kom op! Ja. En voor, voor mij hoeven ze daar geen cameraploeg heen te sturen. Het gaat toch precies hetzelfde als de vorige keer. Gebruik maar gewoon die oude beeld.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 Uitoefenen op die situatie daar, als ik het wel zou kunnen... Ik zou het meteen doen, ik zou meteen het vliegtuig pakken naar... Uh, nou ja, waar die dan wonen... Weet <lacht> je, en ik zou ze toespreken, ik zou zeggen, jongens, kom op! En je kappen dan! Nou. En stoppen, bedoel ik, stoppen! Mop, geef elkaar een hand. Ja, nee, even... Ja, weet ik veel. Hopeloos. En soms denken we, het beste wat we kunnen doen... is dat we die Hutus gewoon een keer echt goed bewapenen... en dat ze die toetsies uit kunnen moorden. Dat, dat het een keer ophoudt. Of andersom vind ik ook prima dat die toetsies die Hutus doen... iedere ieder weet ik veel. <lacht> en soms, soms moet je accepteren dat, dat, dat dingen gewoon hopeloos zijn. Dat, dat hele conflict in het Midden-Oosten...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 En tijdens de 80-jarige oorlog zei echt niemand na 40 jaar: hebben zitten op de helft. Oeh. Ja, Theo Maas met een conferentie over daklozen onder meer. Jij ja, hoort de laatste tijd weinig meer van Theo Maas Hans. Weet je? Hoe, hoe dat komt? Nee, geen idee. Misschien is hij ziek of zo. Ja, of jij, verstopt. Jij, of ik geen idee. Sorry, jij weet toch altijd nee, al. Nee, nee. dat weet ik allemaal niet. Jij bent toch een lopende encyclopedie? We nee, nee, krijgen een nou, Nee, ik ben geen lopende encyclopedo, ja. Nee, <laughs> echt niet. <laughs> Oké, okay. nou uh, zal ik eens een mooie voor je draaien. Ja, een mooie ja. van Joni Mitchell. Ja, dat lijkt me Both een mooie. Bookside Now. Aan de, kant, aan de tweede kant. of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that weep but now they only block the sun they rain and snow on I'm But now old friends are acting strange They shake their heads, they say I've changed Well, something is lost, but something's gained In living every day I've looked at life from both sides now Life's illusions I recall I really don't know life Mitsel met een uh, nummer wat ze zelf heeft geschreven. Boatside. Nou. We gaan eventjes naar een actueel werkje van Danny Vera met de, de rollercoaster. Waarmee hij zo langzamerhand heel Nederland uh, heeft veroverd. En overal waar hij nu optreedt uh, heeft hij volle zalen. En dat, heeft wat, dat is wel iets anders geweest. Want hij heeft er echt voor moeten vechten om uh, zich een plek naar uh, bekendheid te verwerven. Danny Vera, de rollercoaster.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 Even with me in my dreams I see a sail of seven seas I will try to find my way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 Ja, mega hit voor uh, Danny Vera, de rollercoaster. Mooi nummer, uh, we gaan even naar uh, de country sfeerluisteraar met Glenn Gamble. En die was een cowboy, een cowboy. Jawel, en hij was een rhinestone cowboy. Ik kwam niet uit Duitsland, dat, uh, dat heb ik met de Rijn te maken. Een rhinestone, ik weet niet waar ik het mee te maken heb eigenlijk. Hans, weet jij dat? Hans weet het ook niet, heb wat verdorie. Nou, ik ga Hans toch eens een keertje instrueren dat hij toch de geweten de winkel prinses zakop moet leren, hoor, want het is schiet niet op zo. I've been walking these streets so long singing the same old song I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway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 Gamble, de Rhinestone Cowboy. ik kijk op mijn klokje, luisteraar. Het is klokje van gehoorzaamheid, om het zo maar even te noemen. En dat vertelt mij dat ik, ja, na het volgende nummer... waarschijnlijk alweer afscheid van u moet gaan nemen. Nou ja, afscheid, is, ik kom natuurlijk weer terug. Volgende week dinsdag ben ik er alweer. En woensdag ook natuurlijk. En er staat een goede opvolger hier naast me. Die gaat er gewoon voor zorgen dat u blijft genieten... bij ZFM Zandvoort van Heerlijke Muziek, uit uh, de periode waar wij allebei, uh, Hans en ik, zijn ja. in opgegroeid. Ja. Ja. En uh, ja, ja, ja, ja zegt hij ja. Dus hij weet het wel. Hij weet het wel. Als je maar genoeg aan hem vraagt, dan weet hij het, ja, weet het wel. <laughs> dan weet hij het wel. Uh, ja, gewoon lekker gouden oude muziek. En af en toe zijn actueel werkje natuurlijk tussendoor. Want uh, ja, dat moet ook allemaal kunnen. Uh, nou, luisteraars, uh, dan ga ik even kijken of ik een leuke voor u weet uh, als, als final. Uh, nou, uh, voilà, van François Radi. Is dat wat? Voilà. Ja. voilà. Je La France sur son. Wat charmant. Hè? François die met een uh, Frans chanson. Nou, dan nou ga ik er echt uit met de laatste uh, luisteraars. Uh, en dat doe ik met... Uh, uh, nou, Joni Mitchell heb ik al gedraaid. Even spieken. Uh, nou, Dana Winner. Ik hou van jou en dat geldt voor u allemaal, hè. Ik hou van jou. Alleen van jou Ik kan tijd van toen gebleven. Ik moet hem afbreken. Helaas, uh, luisteraars, het is een prachtig nummer. Daarna winnen zingt het. Ik hou van jou. Neem je in mijn armen. Mij Dank voor het luisteren. Je mee met het de van me de volgende wassenaar wat mij betreft. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. C-FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.